8 uur bood met het NOS-journaal. In Loon op Zand in Noord-Brabant zijn vier kinderen en twee volwassenen gewond geraakt... bij het vrijkomen van gloorgas in een zwembad in een wellnesscentrum. De aard van de verwondingen is nog onbekend. De zes zijn naar het ziekenhuis gebracht. Na de melding gingen er direct meerdere ambulances en een trauma op af. Wat de oorzaak is van het vrijkomen van het gloorgas is niet bekend. Staatssecretaris Wekers vindt dat partijen die af willen van de forense tax zelf moeten aangeven hoe ze dat willen betalen. Wekers legde vandaag aan de Tweede Kamer de plannen voor om de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen. De forense tax levert de schatkist volgend jaar 1,3 miljard euro op, de jaren ernaar 1,5 miljard. Veel partijen in de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, is kritisch over het belasten van de reiskostenvergoeding. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden voelen er niets voor.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 Kijk, deze informatie. Na een ongeluk op de A16, Breda richting Rotterdam, staat er file tussen Dordrecht Centrum en Hendrik de Wambach. 3 kilometer. En na het ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Paul Carrick. Zijn lekkerste soort. Nu verzameld op een 3CD-box. Paul Carrick. Collected.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 Ik open de vergadering. Het woord is aan meneer Hernandez, meneer Koppenjan, mevrouw Wiegman, de heer Van der Ham, mevrouw Peters, meneer heer Abtroot. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wie is daarvoor? Voorzitter. Voorzitter. Als ik zeg nee, is het niet. Dank u wel, voorzitter. Dan geef ik nu het woord aan meneer Hernandez van de Partij voor de Vrijheid. Ja. Goedenavond meneer Hernandez, want zo moet je het eigenlijk zeggen, begreep ik. Klopt. Ja. Uh, u zat voor twee jaar uh, in de PVV. Vandaag was u op Prinsjesdag in Den Haag. Ja. Hoe liep u daar rond? Als een vrij man. Hoe voelde dat? Lekker. Ja. ja. ja kijk, je weet dat het einde uh, nadert in de zin van dat morgen eigenlijk onze laatste Kamerdag is als actief ja. Kamerlid. Maar ja, goed, uh, twee jaar lang als PVV Kamerlid rondgelopen. Uh, ervoor gekozen om daarmee te stoppen, om er zelf uit te stappen. En dan merk je dat er een enorme last van je schouders valt... en dat je uh, ook de vrijheid hebt om uh, in dit geval hier te gaan zitten. Mm -hmm. Maar ook op Prinsjesdag uh, ook gewoon aanwezig te zijn. Dat is natuurlijk je rechterskamerlid. En dat is, gewoon, dat is gewoon goed. En u zegt, uh, ik mag hier ook zijn, want dat was wellicht anders geweest... als u nog bij de PVV zat. Ja, absoluut. Daar werd een heel, heel strak persregime uh, gehanteerd. Ja. Ja, daar werd eigenlijk uh, de pers en de media als de grote boze vijand gezien. Uh, en kamerleden werden daar eigenlijk gewoon gecensureerd... U, ik neem aan dat u Wilders gezien heeft vandaag. Ja, ik heb hem gezien. En? Zegt u dan hallo? Heeft u even oogcontact? Nee, nou goed, zo dicht zijn we niet bij elkaar geweest. Dus dat is er ook niet van gekomen. Maar mocht ik hem tegen zijn gekomen, dan had ik hem zeker gegroet, ja. En want heeft u hem na die tijd, hè, nadat u in juli opstapte... heeft u hem gesproken nog eigenlijk? Nee, echt? nee, nee. nee helemaal niet. Maar u, stelt u hem inderdaad echt tegen het lijf zou zijn gelopen... dan had u hem gegroet of ja, had u hem zeker. ook een hand gegeven? Nou ja, kijk, dat ligt eraan hoe de situatie is. Ik bedoel, als je in het voorbijgaan elkaar tegenkomt... dan denk ik dat het uh, wat gepaster zou zijn om gewoon te groeten... Mm -hmm. in plaats van even gezellig een praatje te gaan maken. Ik denk ook niet dat... Uh, dat, dat, dat, dat hij daarop uh... zit te wachten. Nou, mogelijk niet, nee. nee. Nou, is het zo dat de PVV natuurlijk... een dramatische verkiezingsnederlaag heeft uh, ja. gehad, hè? Van, uh, nou, ze zijn nu op 15 zetels, 9 Plot. zetels verloren. Plot. Waar zat u te kijken? Ik zat thuis. En hoe, hoe, hoe zat u daar? Eh... Uh... Ja, net als hier, uh, vrij en onverveerd. Ik zat op mijn eigen bank, uh, ja. naar mijn eigen tv te kijken. En uh, nou ja, goed, ik heb met, met, met spanning gekeken hoe de, hoe de verkiezingen, hoe de uitslag ja. en wat zich, zei uh, u toen u deze uitslag zag? Nou ja, wat, uh, dat is heel moeilijk, dat weet ik niet meer wat ik op dat moment precies zei. Uh, maar het verbaasde me niks. Maar als ik zeg, uh, wat zei u, was dat dan uh, toch ergens ook een soort blijdschap? Nee, er is, er is geen blijdschap. Want kijk, het, had allemaal niet, het was allemaal niet nodig geweest. He, ik bedoel, ik ben, drie jaar geleden heb ik ervoor gekozen om te solliciteren... voor een functie als Kamerlid bij de Partij voor de Vrijheid. Ik ben achter mijn idealen aangegaan. Mm -hmm. uh, ik wilde het goede voor dit land. Ik heb dat als militair altijd gewild. Ik heb mijn land willen dienen. En ik wilde dat graag op politiek niveau voortzetten. En ik heb ook wel vaker gesteld dat ik in de heer Wilders een soort van uh, koning Leonidas zag. Een man die het opnam tegen de gevestigde orde. Een man die echt oprecht het goede met dit land voorhad. Uw held? Nou ja, dat misschien wel. ja, ja. Zelfs nog. Ja. En uh, uh, uh, Het is gewoon één grote ontgoocheling geworden... in de afgelopen twee jaar. Uh, het is niet de man geweest die ik dacht dat hij was. En natuurlijk, dat is dramatisch. En het is natuurlijk dramatisch voor de PVV... dat ja. ze uh, uh, zo'n resultaat boeken. Maar goed, het is uiteindelijk... Uh, maar te had u ze meer... Gezetels gegund, of is er ook nog iets zoiets als leedvermaak? Nee, er is absoluut geen leedvermaak. Ik bedoel, het is natuurlijk niet leuk om een club waar je twee jaar lang uh, echt je ziel en je zaligheid ingestoken hebt, uh, uh, niet te zien schitteren op de verkiezingen. Maar ik zeg daar wel bij, uh, ik ben er ook niet rouwig om. Hè. Het, het heeft niks met leedvermaak te maken. Maar ik ben er in de afgelopen twee jaar wel achter gekomen dat de punten die de Partij voor de Vrijheid naar voren brengt, uh, uh, dat dat één is, maar de praktische invulling daarvan is twee. Eigenlijk kun je het beter stellen van het één wordt gezegd en het andere wordt gedaan. Mm -hmm. um, u heeft een turbulente tijd achter de rug, mag ik toch wel zeggen, de afgelopen ja. twee jaar. Um, u bent uh, in de PV bij de PVV gekomen in de Kamer. Twee jaar heeft u er gezeten. In juli, ik zei het al, heeft u besloten om op te stappen. Samen met, uh, met een collega van u, Hoeve. Um, en daarnaast is er nog een kwestie geweest. U raakte in opspraak. Ja. Omdat u uh, een kopstoot zou hebben gegeven. Ja. We hebben een overzicht gemaakt van die twee jaar. Volgens betrouwbare bronnen is er videomateriaal van een beveiligingscamera... waarop duidelijk te zien is dat PVV-kamerlid Hernandez... tot twee keer toe iemand op zijn gezicht slaat. En dat wat u nu doet is nu precies niet de bedoeling... maar dat heb ik nu niet gezien. Ik heb op 5 december van de Sint heb ik een paar gevechtslaars gekregen... die ik graag aan de minister wil geven als symbolische daad... om de ontstaande tekorten weg te werken. Dan is nu het woord aan de heer Hernandez van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. De Nederlandse luchtverdedigingstaak mag nooit uit handen gegeven worden. Geef ik nu het woord aan meneer Hernandez van de PVV-fractie. En ik herhaal dat nog maar een keer. Dankzij de PVV, voorzitter, is er geen JSF. Dan is nu het woord aan de heer Hernandez van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Ik zit met gewetensnood. En ik wil daar vanaf. Kijk, het is niet mijn bedoeling om een partij op te blazen. Maar ik, ik, ik kan het niet meer. Ik kan dit niet meer verkopen. Dank u wel. Ja, en zo was het, hè? Ja. Zo was het. Hoe is het om terug te horen? Nou ja, dat is wel confronterend. Uh, ik bedoel, ja, t, t, ik ben er natuurlijk zelf bij geweest. Uh, maar ja, het zijn geen dingen die. Het zijn geen fraaie dingen. Laat ik dat vooropstellen. En wat zijn geen fraaie dingen? Nou, dat het zo is gelopen. Uh, laten we vooropstellen, en dat heb ik al eerder gezegd, ik vind het. Het had anders gekund. En heeft u het dan ook over uw eigen rol? Uh, nou, misschien had ik wat eerder principieel moeten zijn. Uh, maar dat lag. Kijk, het, het vervelende is dat je komt nieuw in een, in, een, in een partij. Ik had totaal geen politieke ervaring. Uh, ik kom uit een militaire organisatie... en daar is het heel gewoon om eerst te doen en dan pas te klagen. Je voert eerst je zaken uit naar eer en geweten. En als het niet goed gaat, dan ga je verhaal halen. Mm -hmm. Maar je hebt dus uh, een bepaalde instelling, die neem je mee... Waarbij je zeg maar, de schouders eronder zet. En ja. je wilt er iets goeds van maken. En als het een keer niet goed gaat, ga je niet meteen lopen klaar. Maar wat uh, is het in u dat u zo de behoefte voelt om dat zo naar buiten te brengen? Om te zeggen: Die Wilders, hè? ik bedoel, ja. dat, dat blijkt ook uit alles wat u nu zegt. Ja. Die man die deugt niet. Daar heeft u ook een boek over geschreven. Ja. Waarom wil u dat zo naar buiten brengen? Nou ja, ik vind het uh, uh, eigenlijk ook mijn plicht om datgene. Uh, eerlijk te vertellen aan de kiezers, aan mensen die het vertrouwen stellen... in een partij als de PVV, uh, dat die mensen eigenlijk ook gewoon bedonderd worden. Maar is het dan ook nodig om he, te zeggen dat hij een dictator is... dat hij uh, een, uh, ja, de, een nare sfeer op, uh, op nahoudt... in dat hij verdeel- en heersmentaliteit heeft? Is dat nodig voor dat verhaal? Ja, dat is absoluut nodig, want dat geeft gewoon een inzage... hoe, uh, uh, hoe er binnen zo'n partij... Gewerkt wordt. Dat betekent dus dat je daar absoluut geen enkele inspraak hebt. Je kunt het wel proberen, maar je eindigt elke keer bij die blinde muur. Ja. En wil je dat inzichtelijk maken waarom je zeg maar, tegen blinde muren aanloopt, dan moet je ook de processen daarachter moet je beschrijven. Maar is dat nodig voor kiezers? Die, hè, die stemmen gewoon op een partij met een ja. standpunt. Is het nodig? Is, is dit chic, vindt u, om het zo te doen? Um, nou, kijk, ik vind, ik vind dat helemaal uh, uh, verkeerde benadering, of het chic is of niet. Uh, daar gaat het helemaal niet om. Waar het hier om gaat is dat hier een partij een heleboel mensen aanspreekt... Uh, maar eigenlijk gewoon helemaal niet waarmaakt... in geen enkel opzicht wat ze beloven. Neem nou bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, de rituele slacht. Mm -hmm. uh, aan de ene kant gaat de heer Wilders bij de Joodse gemeenschap... wereldwijd langs met de pet voor politieke steun... en mogelijk zelfs financiële steun uh, bij Joodse instellingen. En aan de andere kant, hier in Nederland... jaagt hij de, de religieuze Joden eigenlijk het land uit. Door in te stemmen uh, met een uh, verbod op de rituele slacht en door zijn woordvoerder ook nog eens een totaal verbod... op de import van ritueel ja, geslacht. Ik laten... U bent echt laten... nog kwaad op hem, hè? Ik, ik ben als niet dit kwaad. Zou... Nee? nee, ik ben Is niet het... kwaad. Nee, ik nee, niet kwaad? Nee, helemaal niet. Nee? Wat bent u dan? Ik ben ontgoocheld en ik ben teleurgesteld. Zoals ik net al zei, dit was allemaal niet nodig geweest. Als de heer Wilders gewoon op een fatsoenlijke wijze... met mensen omgaat die een goede baan opzeggen... om idealen die de partij uh, voorstaat te realiseren dan moet hij niet gek opstaan te kijken... als die mensen die daar een goede baan voor opgezegd hebben... twee jaar lang uh, vernederd, geminacht en uh, niet gehoord zijn... Uh, uh, zullen gaan lachen om zo'n behandeling. Dan heb je gewoon verkeerd gerekend. He, dus op het moment dat je zo met mensen omgaat... dan kun je er een keer op wachten dat er mensen zijn die zeggen... ik pik het gewoon niet meer. Uh, u bent nu werkloos, hè, vanaf morgen officieel. Ja, zo heet dat, ja. ja. Hoe, uh, hoe kijkt u daar naar uit? Of niet naar uit? Nou, kijk, ik kijk er niet naar uit. Laten nee. we dat voorop stellen. Ja, uh, uh, yeah, uh, yeah. <laughs> het is niet anders, het is realiteit, ja. Yeah. Maar u, u, u heeft er vast al enigszins een beeld van gekregen de afgelopen tijd. Wat gaat dat brengen, die periode? Nou, ik hoop in eerste instantie rust. Om eens dus gewoon eens even... Uh, ik denk ook gewoon dat ik de eerste week mijn telefoon uitzet. Dat ik gewoon echt uh, klik dingen uit. En dan ga ik gewoon eens uh, uh, mezelf uh, rust gunnen, Ja. Tot half negen, twee dingen, van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, in onze serie met vertrekkende politici praat ik vanavond met de voormalig PVV-kamerlid Marshall Hernandez. Um, wij vragen alle gasten om iets mee te nemen. Wat symbool staat voor hun periode in de Kamer? Ik zie dat u een mooi ingelijste foto ja. bij u heeft. Wat, wat staat erop? Nou, het is, het is een, een, een lijstje uh, wat ik gehad heb bij mijn vertrek bij de krijgsmacht. Dat heb ik van mijn toenmalige chef gehad. Dat was de, toen generaal uh, Tom Middendorp. Uh, die lijst die beeldt af een, een, een Chinook een helikopter, een transporthelikopter, die landt in een woestijnomgeving. En dan krijg je een situatie waar veel zand en stof op een uh, een brownout. En daar zitten een aantal uh, soldaten, militairen, uh, geknield uh, in een groep... te wachten tot die helikopter uh, aan de grond staat en uh, in kunnen stijgen. Op die lijst, daar heeft mijn, mijn toenmalige chef geschreven: Martial, bedankt voor de fijne samenwerking en zorg dat je in de spiegel kunt blijven kijken. Getekend Tom Middendorp. Nou, dat, dat lijstje dat heb ik aan mijn muur gehangen in mijn werkkamer. En eigenlijk elke dag als ik binnenkwam lopen, dan was dat lijstje, uh, ja, dat hing daar. En dat, dat, dat stukje tekst, dat, dat hing daar. He, dus uh, dat is voor mij ook wel een, een, een kompas geweest waar ik uh, in mijn werk als Kamerlid, als Defensiewoordvoerder. Uh, erg veel aan gehad heb. Een soort moreel kompas. Ja, ik moet dat, mezelf in ja, de spiegel kunnen kijken. Ja, absoluut. Ja, ja. ja want deze meneer uh, Middendorp... Ja. die is nu, volgens mij... Uh, commandant, der commandant der strijdkracht. Klopt, ja. Heeft u nog iets van hem gehoord, Lately? Ja, ik heb uh, nadat hij is uh, benoemd tot uh, commandant der strijdkracht... heb ik een, een, een briefje van hem gehad... waar hij op geschreven heeft... goed dat je in die spiegel bent blijven kijken... Goed, Tom middendoor. En dat was nadat u bent weggegaan bij de PVV? Dat is nadat ik ben weggegaan, ja. ja. Dat deed u goed? Ja, dat deed me heel erg goed. Absoluut, ja. En wat is precies wat deze foto voor u symboliseert? Nou, het, het, de Mag foto... Mag ik me zien trouwens? O, kunt u hem even mogen houden? Ja hoor, zeker. <laughs> en voor de webcam, <laughs> mensen kunnen dat ook zien. Uh, Daar. Ja, het is een prachtige foto trouwens. Ja. Ja. Ja, dus, ja, goed, wat symboliseert dit? Uh, kijk uh, Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat erop staat... maar het gaat me meer om, punt één, het gebaar. Dat en, u hem het gekregen hebt. Dat, dat ik het gekregen heb. En tweede tekst, de, een, stukje, een hele persoonlijke tekst... die voor mij gewoon heel belangrijk is geweest. En al was het een foto geweest in het bos... Uh, ergens met, met, met, met niet te passen aan het de desertuniform... maar gewoon het, het woodland... Uh, uh, uh, camouflage patroon waarmee we hier in Nederland uh, uh, opereerden, dan was dat ook goed geweest. Het gaat me eigenlijk meer om de, om de symbolische waarde van de tekst die daar uh, aan is verbonden is. het de waardering is. die u eruit gevoeld heeft? Ja. Van uw hogere... He, van de ja, chef? Ja, absoluut. In de tuurlijk, absoluut. Ik bedoel, je krijgt dat... Je, dat, dat, dat dat zegt wel, wat. Bedankt voor de fijne samenwerking. Ja. Ja. Uh, iemand die ook prettig met u heeft samengewerkt... dat is uw oud-collega met wie u dus ook de PVV hebt verlaten... Uh, Wim Kortehoeven. We hebben hem gebeld. Okay. Um, en we hebben gevraagd of hij een korte beschrijving van u kon geven. Nou, dit zegt hij. Marcial is een hele, niet alleen een hele aardige man... maar een hele, hele integere man. Hij is ook een, uh, is ook een gentleman. Dat is hij echt. Uh, een man die zijn woord houdt, maar die ook uh, voorkomend is. Ook soms hard... Maar dat is een militair natuurlijk eh, al gauw, maar hij is wel altijd eerlijk. Hij is in ieder geval iemand die eh, voor zijn eh, ideeën uitkomt en er ook een prijs voor durft te betalen eh, om die ideeën te kunnen uitdragen. Dat heeft hij ook gedaan in deze twee jaar in de Kamer. Op welk moment bent u hard? Ja, als het nodig is. <laughs> ja, <als> nodig. <laughs> bent u nu hard in deze hele kwestie? Um, ja, misschien wel. Ja. Ja, ik bedoel, het is, het is niet leuk. Ik bedoel, uh, je moet. Het is, ja, dat is niet leuk, zoiets. Ik bedoel, het, ik, ik had het liever anders gezien. Hè? Ik had liever uh, gezien dat het allemaal harmonieus was verlopen. En dat deze, uh, ja, misschien uh, harde maatregel die ik genomen heb, harde besluit, mm -hmm. uh, niet nodig is geweest. En ik ben daarin hard geweest in twee opzichten. Ik heb daarin uh, vrijwillig een goede baan opgezegd. Ja, in der uh, tijd en, bedoelt u om naar de PVV toe te gaan? Ja, ook. Maar ook uh, die, diezelfde baan bij de PVV weer opgezegd vrijwillig. Uh, ik heb zelf die beslissing genomen. Die heeft niemand anders van mij genomen. En uh, daarnaast ook uh, afgezien van mijn terugkeergarantie bij de krijgsmacht. Ja, want waarom gaat u niet gewoon weer terug? Nou ja, goed. Uh, dat is voor mij ook heel simpel. Ik ben, ik ben mede verantwoordelijk voor een gigantische uh, bezuinigingsgolf. Er moeten 12.000 banen verdwijnen bij de krijgsmacht. Uh, uh, daarvan enkele duizenden collega's gedwongen het pand moeten verlaten. En ik vind het dan wel erg wrang als ik na afloop... Uh, dat er duizenden collega's verplicht hun baan hebben moeten inleveren. Aankomen met een papiertje van jongens, ik mag terugkomen. Bedankt dat ja, je ja. de plek gemaakt hebt dat doe ik dus gewoon niet. Kan dat kan je niet maken voor je gevoel? Nee, dat kan gewoon niet maken. Nee. Nou is het zo dat u ook door uw collega een gentleman wordt genoemd? Op welk moment bent u een gentleman? Nou, dat, la <lacht> dat weet ik, dat laat ik aan anderen over. Ik vind het wel heel erg, erg eervol dat hij dat uh, uh, uh, zegt. Uh... Wat denkt u dat hij bedoelt? Nou ja, dat is heel moeilijk om over jezelf te zeggen. Ik, uh, ja... Ja... Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om dat over mezelf te zeggen. Ik, ik, ik, ik vind het fijn dat hij dat, uh, dat hij dat constateert, maar ik laat dat oordeel laat ik ook aan, ja, aan, aan, aan want anderen. Want de, de, de meeste mensen zullen u ook, hoe vervelend voor u ook... omdat dat altijd aan u zal blijven hangen, aan die ene kopstoot... Die, hè, waarvan gezegd wordt dat het Openbaar Ministerie uh, bewijsmateriaal heeft... veel materiaal heeft waarin dat te zien is. Uiteindelijk is die zaak nooit voorgekomen. Nee. Um, en uh, heeft u het geschikt en is er dus nooit door de rechter gezegd... dat dat ook inderdaad daadwerkelijk is gebeurd. Mm. Um, in hoeverre is dat het gegeven dat iets in die richting gebeurd is... te verenigen met dat gentlemanschap van u? Nou ja, goed. Dat, dat, ik bedoel, uh, wat u zelf al zegt... Uh, het is nooit bewezen dat het gebeurd is. Uh, uh, ik heb er ook eigenlijk nooit wat over gezegd. Dat ga ik dus ook nu niet doen. Um, Want, waarom ik, niet? Nou ja, gewoon dat heb, ik heb dat nooit gedaan. Dat ga ik dus nu ook niet doen. Uh, maar dan snap ik eigenlijk niet waarom het niet voorgekomen is. Want dan weet je toch zeker dat je vrijgesproken wordt. En dan is het toch gewoon uit, uit de wereld. Ik bedoel, dat is dan toch het recht heeft u dan aan uw zijde. Als er beeldmateriaal is en u kunt zeggen, ja, daar ben ik helemaal niet. Dan is dat toch heel duidelijk dat u dat niet bent. Waarom heeft u ja, dat niet voor laten komen? Ja, Nou, er zijn een heleboel redenen voor. Uh, kijk, ik heb, ik heb dat... Uh, Onder andere gedaan omdat in die hele periode... speelden de Provinciale Statenverkiezingen voor de Partij voor de Vrijheid. Dat waren ontzettend belangrijke uh, uh, verkiezingen. Mm -hmm. uh, vanwege het feit dat er ook de Eerste Kamerverkiezing aan vasthing. Op het moment dat je weet dat je een rechtszaak boven je hoofd hebt... die pas ergens in mei, juni van dat jaar kan voorkomen... terwijl je in het begin van het jaar de Provinciale Statenverkiezingen hebt... een paar maanden later de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, heeft. U was bang dat het uw partij ja, zou beschadigen? Natuurlijk, natuurlijk ja. het was wel een ongelukkig moment. Maar is het niet zo dat moment. het nu... Uh, he, want ik, ik merk natuurlijk ook de vrevel dat u denkt, oh god, dan krijgen we het weer, die mm. kopstoot. Um, dat zal dan eigenlijk de rest van uw leven aan u blijven hangen, toch? Nou, dat is het lepel wat mensen eraan hangen. Uh, uh, ik bedoel, is, is, is, kijk, als, als het iemand was overkomen... die uh, de bakker op de hoek was... dan was er nooit wat... Uh, uh, nog een enige rugbaarheid aangegeven... nou nee. wel of niet gebeurd was... Mm -hmm. He, goed, je bent Tweede Kamerlid, je raakt in een vervelende situatie verzeild. En, uh, ja, want ja. dat ontkent u niet. U zegt alleen ik heb geen kopstoot gegeven. Nou goed, ik heb, ik, nogmaals, ik heb daar nooit wat over gezegd. Dat ga ik ook nu niet doen. Nee. Het enige wat ik erover kwijt wil... is dat je als jonge, onervaren politicus in een situatie verzeild raakt... Uh, waar je eigenlijk op dat moment de gevolgen niet van kunt, uh, kunt overzien. Uh, en daar leer je hele harde lessen uit. En, uh, ja. en wat is dat dan? Wat is de les dan? Nou ja, goed, wat is de les? Is dat je gewoon heel voorzichtig bent... Uh, met wat je doet in openbare gelegenheden. Uh, Heeft u daarna het... daarin, bent u daarin voorzichtiger geworden? Ja, natuurlijk ben je daar voorzichtiger in geworden. Uh. Uh, dat zijn geen leuke ervaringen, zal ik u zeggen. Als nee. je bij je thuis met cameraploeg op je staan te wachten, omdat ze je in het Tweede Kamergebouw niet kunnen vinden. Hè, dat ze gewoon maar bij je thuis gaan staan posten en dan tot je een keer ergens opduikt. En dat ook vrouwen met kinderen uh, opeens voor de camera uh, geconfronteerd worden. Uh, met dit soort dingen. Dat zijn, dat zijn geen dingen waar je op zit te nee. wachten. En dat moet u zich ook voorstellen. Dat maakt ook enige indruk op je gezin. Ja, dat snap hè? ik. Uh, natuurlijk, zij kunnen er niks aan doen. Dat is natuurlijk uh, volledig aan mezelf te wijten. Dat dit soort dingen uh, uh, ontstaan. Maar dat, dat maakt het nog niet leuk. Nee. Is het zo dat als u nu de balans opmaakt, ja. uh, Uw toekomst ligt voor u. Ja. Um, als u nu terugkijkt. Zou u opnieuw de kamer ingaan? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik, ik heb het werk altijd heel erg leuk gevonden. Het, het debatteren, het voorbereiden van debatten. Uh, ik heb ook gezien dat je wel heel veel kunt bereiken als Kamerlid. Uh, dat was ook een van de redenen waarom ik eigenlijk ook graag de politiek in wilde. Uh, Idealistisch, om ja, iets te bereiken, zeker, ook qua natuurlijk. defensie. Volgende. Ja, natuurlijk. Uh, dus ja, ja ik, zou het, ik zou het wel doen, maar ik, zou, uh, ik heb natuurlijk niet meer de naïviteit... en, en zeg maar uh, de onervarenheid is misschien beter uh, die ik toen had... toen ik als uh, jonge, onervaren politicus begon. Ja. Want um, defensie, hè? Dat, dat, is eigenlijk, nou, dat zien we ook aan dat attribuut wat u heeft meegenomen. Dat is een soort rode draad in uw leven. U komt ook van defensie. Wat is dat? Is dat inderdaad wat je altijd hoort? Die saamhorigheid, dat samen? Is ja. dat, wat is dat? Nou, het is precies zoals u dat zegt. <laughs> dat is, nee, maar dat, dat, kijk, bij de krijgsmacht heb je elkaar nodig. Ja? Je bent afhankelijk van elkaar voor een prestatie. Je gaat het daar in je eentje gewoon niet redden. Je bent met je, met je eenheid, met je team. Het is een teamprestatie. Je kunt het niet alleen. En ik verwachtte ook in de politiek, in een hechte familie... de Partij voor de Vrijheid, hè, terecht te komen. Ik had ook dat beeld. Hè, ze waren een eenheid onder vuur. Uh, ze werden belegerd nou, door de media, door andere politieke dat bleek partijen. Dat leek op elkaar eigenlijk. Nou ja, goed. Je, je, je verwacht dat je in een hechte eenheid... in een hechte club terechtkomt. En dat is gewoon teleurstellend om erachter te komen... dat het eigenlijk ieder voor zich en god voor ons allen is. Ja. Zit hier eigenlijk een verdrietig man tegenover mij? Ja, zeker wel. Uh, uh, uh, nogmaals, het is misschien... Uh, ik, ik ben niet boos, ik ben niet kwaad, ik ben ik ben meer ontgoocheld, want het had nogmaals zo niet gehoeven. He, ik zei het al net, eh, op het moment dat je twee jaar lang mensen niet hoort... maar wel verwacht dat ze blijven lachen... terwijl je ze eh, eh, ja, vernederd niet hoort, hun, hun ja. plannen niet, niet gebruikt... en mensen eigenlijk alleen maar gebruikt als een, als een verlengde arm om, om te stemmen... Ja, dan, dan moet je niet gek snap kijken dat mensen op een gegeven moment zeggen... Van, ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Nog twee dingen. Ja, de gong voor nog twee prangende zaken. Um, de eerste is, waar werkt u over vijf jaar? <laughs> uh, jeetje, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Maar de ideale wereld, u mag ja. het helemaal uittekenen. Poeh. De ideale wereld, jongen. Ja, wat is de ideale wereld? Nou, ik zou, Dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik, kijk, als u mij vijf jaar geleden gevraagd had, ziet u uh, uh, uzelf over twee jaar als Kamerlid? Daar had ik gezegd, nee, waarschijnlijk niet. <laughs> uh, had u mij uh, twee jaar geleden gevraagd van, ziet u het gebeuren dat u breekt met de PVV? Had ik ook gezegd, nee, echt niet. Uh, dus ik vind het heel moeilijk uh, om nu te zeggen, waar sta ik over vijf jaar? En wat zou ik over vijf jaar willen? Ik weet nog niet eens wat ik hierna eigenlijk graag zou willen. Ik, daar moet ik echt goed over nadenken. Dat ga ik ook de komende maand, ga ik dat goed doen. Uh, maar en, zijn en, er geen dromen? Dromen. Ja, nou ja, weet je, het, het belangrijkste is dat je dat je dat je gezond bent. Ja. He, uh, ja. Dat is waar. Ja. En uw vrouw werkt ook bij defensie, hè? Klopt. Dus u wordt toch dag in dag uit nog geconfronteerd met dat ook dat verleden eigenlijk. Ja. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Uh... Maar het herinnert je er wel, ook als defensiewoordvoerder... ik was de defensiewoordvoerder van de Partij voor de Vrijheid... herinnert het je er wel aan dat de maatregelen die getroffen worden... door jou of door een Kamer, uh, Tweede Kamer in dit geval... Uh, je merkt het effect direct thuis ja, op de bank. Ja, en zij merkt dus ook wellicht wat er over haar man de ronde doet dan. Zo van die PVV van, uh, van Marcel... Nou ja, goed, als je, als je minder briljante uh, plannen... Dat uh, bedoel ik. Daar, dat ja, zou voor haar ook niet fijn zijn geweest. Nou ja, goed, zij heeft daar persoonlijk niet zo heel erg veel last van gehad, hoor. Uh, ik, ik merk ook nog steeds bij een heleboel oud-collega's... Dat ze, dat ze me nog steeds uh, veel steun uh, geven. Uh, je bouwt ook een, een andere band op met militaire collega's... dan dat je, denk ik, met mensen in de burgermaatschappij... Ja. Op, op een normale baan opbouwt. Je bent vaak langzamer, uh, ja. meer dan 24 uur per dag... Ja. Maar goed, zo te horen is het nog helemaal blanco. Daar neemt u nu alle tijd voor. Ja. De tweede prangende zaak is... Um, voor welk, welke activiteit, welke cursus, welke hobby... heeft u de komende tijd tijd? En dacht u altijd al... ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk om dat nog te gaan doen. Nou, ik zou op zich nog wel een cursus Spaans willen, willen gaan volgen. Ik heb... Uh, ik heb dat, een paar jaar geleden heb ik zo'n cursus van mijn vrouw gehad. Daar wou ik aan gaan beginnen met. Er is alles tussendoor gekomen. Het Tweede Kamerwerk is tussendoor gekomen. Ja. Ik heb er gewoon geen tijd voor gehad. Kindertjes? Ja, ook nog eens twee kinderen zijn, er, zijn erbij gekomen. Uh, dus ik, ik, ik ga toch proberen of ik daar, daar wat aan kan gaan doen. En waarom Spaans? Nou ja, kijk, ik, iedereen vraagt me: ja, je hebt een Spaanse naam, je spreekt vast wel Spaans, maar ik spreek geen woord Spaans. Ik, ik kan <laughs> nog net mijn biertje bestellen in Spanje, denk ja. ik. En dan houdt het heel snel op. Uh, maar ik vind het toch wel leuk. Het is, het is op zich wel een mooie taal. Ja. En hoe, uh, hoe hoopt u dat het afloopt qua formatie, heel kort? Nou, ik, ik hoop dat, dat de beide uh, uh, grootste partijen, de, de VVD en de P van de Aarde, gewoon uitkomen. Dat hoopt u oprecht. Ja, ja, ja. Zonder de PVV. Ja, zonder de PVV. En die hebben ja. gewoon laten zien dat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ik, uh, ik vond het uh, fijn dat u hier te gast was. Ik hoop dat u uh, ja, de komende jaren eruit komt wat u wil doen en dat het u geluk gaat brengen. Dank u wel. Ik, uh, ik sprak met Marcel Hernandez, voormalig PVV-Kamerlid. En morgen in uh, deze serie met vertrekkende Kamerleden heb ik Ad Koppenjan hier tegenover mij. Uh, hij zit nu nog bij het CDA... maar gaat ook morgen afscheid nemen daar in de Kamer. Nou, Dit was hem weer, de uitzending voor vandaag. Op onze site, Voor Meer informatie over onze gast van vanavond. U kunt daar ook reacties achterlaten... en oude uitzendingen terugluisteren. Straks NOS langs de lijn met Robert Meder, want er wordt gevoetbald. Ajax speelt in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Maar nu eerst hebben we de hoofdpunten van het nieuws van half negen. Hier is Job Bout. Radio 1, het NOS Journaal. In Loon op Zand in Noord-Brabant zijn acht kinderen en twee volwassenen gewond geraakt bij het vrijkomen van het gloorgas in een zwembad in een wellnesscentrum. De aard van de verwonding is nog onbekend, ook is niet bekend wat de oorzaak is van het vrijkomen van het gloorgas. De tien gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Staatssecretaris Wekers vindt dat partijen die af willen van de forens-tax... zelf moeten aangeven hoe ze dat willen betalen. De forense tax levert de schatkist volgend jaar 1,3 miljard euro op. De jaren daarna 1,5 miljard. Veel partijen in de Tweede Kamer, waaronder de Partij van de Arbeid... zijn kritisch over het belasten van de reiskostenvergoeding. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden voelen er helemaal niets voor.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 Met Robert Meder. Ja, goedenavond, welkom bij deze extra in Langs de Lijn. Die duurt tot 11 uur. Dat heeft natuurlijk alles te maken, je hoort het net al, met het begin van de poolfase van de Champions League. Over een klein kwartiertje trappen Broesje, Dortmund en Ajax af voor hun duel. In Dortmund zijn Ronald van der Geer en Bas Stigler in dat ongetwijfeld sweervolle stadionnetje. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, prachtig. Stadion, zo noemen ze het nog steeds hier. Er is een uh, mooie verzekeringsmaatschappij als sponsor gekomen... die heeft voor heel veel geld gezorgd en een naam gegeven, maar dat laten we er maar bij. Stadion. Nelzelfde al speelde hier in 1974 op het WK drie wedstrijden... onder het legendarische duel tegen Brazilië met die goals van Neeskens en Cruijff. Dat weten we allemaal nog, 2-0. Dat was hier. En nu is dat stadion natuurlijk wel gemoderniseerd, verbouwd, groot geworden... ...heeft het een befaamde zuidtribune, de Gelbe Wand. Waar, dat mag vanavond niet van de UEFA, maar normaal bij Bundesliga-wedstrijden iedereen staat. Vandaag zijn de stoeltjes, Ja, daar staan ze even goed, maar wel op een stoeltje of voor een stoeltje. En daar zitten dan, staan dan, 25.000 mensen. Dan is de capaciteit 80.000 in dit prachtige stadion. Vanavond is dat dus wat minder, toch nog 65.000. En de vraag, hoe speelt Ajax? En Ajax speelt, we gaan gewoon maar de namen noemen. Dan hoort u de verrassingen vanzelf langskomen. Ken het vermeer in de goal, dat zal geen verrassing zijn. Van Rijn, Alderwereld, mooi zomer en blind. Ook daarin zal niemand van de stoel vallen, of daarvan zal niemand van de stoel vallen. Dan komen er, ja, of komt er een verrassende naam op het middenveld? Want drie man daar. ...heeft Frank de Boer neergezet. Sim de Jong aan de rechterkant. De controleur is Paulsen. de ervaren Deen... ...die overigens in zijn vier jaar dat hij bij Schalke speelde... ...nooit verloor van Borussia Dortmund. Je kunt er maar mee beginnen aan zo'n wedstrijd. En Eriksen is dan de man die ja, aan de linkerkant speelt op papier... ...en in de voorhoede de zweet, Sana. Babel, Ryan Babel, hij dus zijn eerste basisplaats gelijk in de Champions League in de spits. En linksbuiten van Ajax is uh, Dirk Boerichter. Er waren uh, ja, wat, wat, wat speculaties over de opstelling. Waar staat bijvoorbeeld de Jong? Zet hij die in de spits om als een soort Messi de wat loge centrale verdedigers van Borussia Dortmund in uh, verwarring te brengen? Dat gebeurt dus niet. Babel is de spits van Ajax dat het dus opneemt tegen Borussia Dortmund. Goed, dat is allemaal vanaf uh, kwart voor negen live uh, hier op Radio 1. Maar we houden u ook op de hoogte van uh, de overige wedstrijden. En die Houtkamp zit in ons zogeheten matchcenter op de redactie. Goedenavond, uh, Andy. Dag Robert. Um, ja, zeg het maar. Wat voor wedstrijden hebben we nog meer? Nou, er zijn uh, veel wedstrijden. Twee, vier, zes, zeven nog. Uh, die namen dus Porto. Uh, zullen we bijhouden. Maar er zijn toch ook wel interessante wedstrijden. Uh, Paris Saint-Germain met... Uh, Slatan Ibrahimovic, eerste speler die in zes teams in de Champions League uitkomt. Geen van de Wiel bij Paris Saint-Germain tegen Dynamo Kiev. Montpellier tegen Arsenal, Malaga tegen Zenit. En dan hebben we een hele aardige Milan tegen Anderlecht. Nigel de Jong en Emmanuelsson bij Milan in de basis. En Bram Nuitink bij Ar uh, Anderlecht van John van der Brom. Erg leuk. Uh, iets minder leuk zal de buschauffeur het hebben gevonden van Real Madrid. Want die kreeg een bekeuring bij zijn eigen stadion vanavond. Uh, belangrijke wedstrijd, hè? Real Madrid, Manchester City in dezelfde pool als Ajax. En we hebben Olympiacos tegen Schalke. En bij Schalke wel Huntelaar, maar geen affelaai. Die begint op de bank. Goed. Uh, Zometeen in de loop van de avond veel meer van Andy... van al die wedstrijden die... Uh... Gespeeld worden dus in de groepsfase van de Champions League. Maar er is meer aan de hand in de uh, sport in het Nederland. Want u weet het, er is een WK aan de gang. Het WK wielrennen. En vanmiddag is de Duitse wielrenster Judith Arndt. Die is bezig aan haar laatste WK. Het kan in Valkenburg nu al niet meer stuk worden. Want uh, op de tijdrit prolongeerde Arndt haar wereldtitel. En dat maakte haar natuurlijk trots. I'm, I'm very proud, actually. Ja, um, yeah, I mean that's everyone knows it's one of my last races. Het is de tweede laatste race eigenlijk. En ja, ik was de champion. En ik denk dat het altijd is om een titel te verdedigen dan het de eerste keer. Dus ik ben blij en ik ben heel dankbaar voor iedereen die mij Ja, ze is uh, trots en dankt iedereen die haar uh, zo goed geholpen heeft. Derde gouden plak op een WK, Guido Goedenavond. Uh, was die druk groot op Arndt of viel dat eigenlijk wel mee? Kijk, druk is er altijd natuurlijk. En uh, als je al twee gouden medailles hebt... Ja, dan wil je toch ook wel in je afscheidsrondje... wil je toch graag wel die derde gouden medaille pakken. Uh, het werd wel wat makkelijker gemaakt dan bijvoorbeeld op de Spelen. Want daar werd ze tweede. Omdat daar Christian Armstrong, de Amerikaanse won. Maar die besloot meteen na de Olympische Spelen de carrière te beëindigen. Hetzelfde wat Arndt dus na dit WK gaat doen. En dat betekent dat de grootste concurrent er niet bij was. Nu is dit parcours hier wel beduidend anders geweest... dan eh, tijdens die Olympische Spelen met de Kouwberg erin. Hè. Er zaten twee stevige klimmetjes in. En dat betekende dat we wel wat verwacht hadden... bijvoorbeeld van Emma Pooley, van Linda Willemsen... van Evelyn Stevens, de winnares van de Waalse Pijl... Eh, afgelopen voorjaar. Maar ja, die kwamen er uiteindelijk niet aan te passen... zodat Arndt uiteindelijk eh, de kampioene werd. En de terechte kampioene dus. En terechte kampioene, uh, zeker. Ja, geen Marianne Vos. Uh, ik kan me nog herinneren bij... Uh, de. Olympische Spelen, dat ze na de tijdrit, de tijdrit zei van uh, never again, schreeuwde ze toen, want dit doe ik echt <laughs> nooit meer. Nou, daar heeft ze ja, ze stond als... toch gewoon op de startlijst hoor, ja, uh, tot, ja. uh, tot voor een paar dagen. Maar ja, toen besloot ze ineens zich terug te trekken, omdat ze zich toch op de wegwedstrijd van uh, komende zaterdag wil voorbereiden. En dan kan ik me voorstellen, want daar is ze de grote favoriete. Ja, uh, ze zag ook in dat ze geen kans van slagen had bij deze missie, bij de tijdrit. Nee, ik denk niet dat... Uh, ook al is dat parcours dan erg geaccidenteerd... dus iets meer in het voordeel van iemand als Marianne Vos. Maar uh, nee, tijdrijden is gewoon niet haar kunstje. En uh, dat heeft ze toch wel uh, duidelijk ingezien. Betekende wel dat uh, de bondscoach, uh, Johan Lammerts... dat hij niemand opriep als vervangster voor Marianne Vos. Dat betekende dus dat we nog maar twee Nederlandse deelnemers hadden. Want we mochten er met drie starten. Uh -huh. Omdat uh, uh, de hele jonge uh, Anna van der Breggen... die was Europese kampioene geworden. En die had dus een extra startbewijs voor dit WK had hij verdiend uh, en de andere dat was Ellen van Dijk uh, de beste Nederlandse tijdsrijdster van dit moment want die werd Nederlands kampioen afgelopen voorjaar en uh, werd er op de Olympische Spelen uiteindelijk achtste nou ja die werd hier vijfde en daar was ze best blij mee hoor want uh, ze weet in ieder geval dat ze weer bij die wereldtop uh, dat ze daar nog steeds bij hoort en Ellen van Dijk wist ook wel dat het parcours niet helemaal op haar lijf geschreven was ze is uh, ja vrij sterk vrij fors en dat betekent dat ze toch liever op een vlak parcours rijdt met een beetje wind, dat kan ze heel erg goed. En die heuveltjes, ja, dat vindt ze maar lastig. Maar eerlijk gezegd heeft ze gewoon goed gepresteerd hier. Ja, oh, goed gedaan. Goed. Dus ze heeft al een gouden medaille uh, ja. vanwege de ploegtijdrit met Specialized. Maar inmiddels heeft de Nederlandse ploeg uh, er ook eentje binnen gehaald, begrijp ik? Ja, we moeten het, uh, vandaag moesten we het hebben van de jeugd, want uh, Demi de Jong, uh, 16 jaar oud pas, een junior... Die, uh, die werd derde bij het uh, WK voor junioren. Ook de individuele tijdrit. Uh, ze was wel een minuut langzamer dan de Britse winnares. En dat, dat wordt er weer eentje over de toekomst. In Engeland is het net alsof ze soms een blik opentrekken. En dan uh, staat er ineens weer een uh, toptijdrijder. Uh, Eleanor Barker die won. En uh, de Deense uh, Cecile Oetroep-Ludwig die pakte het zilver. En dan even naar morgen kijken. Uh, dan komen de grote jongens om het maar zo te zeggen. Hebben we daar media je kansen? Ik denk het wel. Ik denk dat Liebe Westra misschien wel een, een, een, een mooie kans heeft. Want je moet wel even bedenken dat uh, ja, de echte hele grote namen die rijden niet meer mee. Fabian Cancellara doet gewoon niet mee. En dat is toch heel erg jammer. Bradley Wiggins, hè? nou ja, de beste tijdrijder in de Tour de France en de beste tijdrijder op de Olympische Spelen, heeft afgezegd. Christopher Froome heeft afgezegd. En dat betekent toch wel dat er langzamerhand wat kansen verloren... voor uh, Lieve Westra. Hij kan dit werk ook goed. Uh, zeker met die kouberg erin. We weten allemaal hoe hij in het voorjaar heel heel vroeg in het voorjaar in Parijs-Nice hoe hij daar uh, ongelooflijk goed reed. En uh, op de afsluitende tijdrit ja, nipt echt verloren van Bradley Wiggins. Dus dat is toch wel een van de outsiders, uh, lieve Westra. Uh, maar de grote favoriet is een Duitser, Tony Martin. Hij, uh, ja, van hem wordt verwacht dat hij het hier wel weer gaat doen. Hij werd vorig jaar trouwens ook uh, wereldkampioen in Kopenhagen. En wat dat betreft ziet het er naar uit dat we bij de tijdritten gewoon uh, een herhaling van zetten krijgen. Uh, Judith Arendt, vorig jaar wereldkampioen in Kopenhagen bij het tijdrijden. Ze won vandaag. Nou, ik denk dat Tony Maarten morgen gewoon weer gaat winnen. Ja. En we hebben nog één Nederlander, Wilco Kelderman. Hij is heel jong meegenomen door Leo van Vliet, omdat die vindt dat de andere mannen... die misschien wel beter zijn in de tijdrijden nog... en ook ervarende Lars Boom en Nicky Terpstra... hij vindt dat die mannen zich echt moeten gaan richten op de wegwedstrijd. Dus gaat Wilco Kelderman het proberen. En Kelderman, daar weten we allemaal van. Hij reed de ploegentijdrit met Rabobank afgelopen zondag... en hij moest er als eerste af en dat zal hem toch niet lekker zitten. Nee. Goed, we gaan dat zien morgen. Dankjewel. Giel Lippens over de WK, wielrennen, de tijdrits, morgen. Ajax dus aan de vooravond van een nieuw avontuur in de Champions League. Twan van Peperstraten die sprak mede daarover met Frank de Boer. En vroeg hem allereerst of hij lang had moeten nadenken over de opstelling. Nee. Heeft, heeft die wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen RKC nog iets veranderd? Nee, ook niet. Was al uh, bekend voor die wedstrijd. Babel, kies je van? Wegen de snelheid? Ja, maar ook zijn ervaring. Uh, is uh, balvast. Uh, dus duel sterk. En ik denk dat we dat vooral uh, tegen dat soort tegenstanders, twee grote centrale verdedigers, dat we dat hebben. Je speelt met, uh, op de linksbuitenpositie met Boerrichter, die niet zijn beste dag had tegen RKC. Heb je nog speciaal aandacht aan hem geschonken richting deze wedstrijd? Nee, ik heb, we hebben wel kort uh, gesproken erover. Maar voor de rest uh, zo snel mogelijk versieren op deze wedstrijd. En gewoon dat hij uh, probeert zijn ding te doen. En natuurlijk uh, is hij ook afhankelijk zeg maar, van de bediening zeg maar, van een uh, linkshalf. Daar hebben we kort over gesproken. Wil je zijn kwaliteiten benutten, ja, dan zal je hem moeten bedienen. Is dit nou de zwakste van de drie tegenstanders in de pool of durf je zover nog niet te gaan? Nee, helemaal niet. Ik vind, nee, misschien is dit nog wel de moeilijkste, eerlijk gezegd. Ik vind dat zij een heel rot systeem spelen. Eerlijk gezegd. Met uh, heel veel uh, ja, drang naar voren. En het is bijna heel moeilijk zeg maar, om daar je uh, systemen aan te passen. Nou, spelen zij vandaag voor de eerste keer met Royce en Gutsen samen. Gutsen een beetje op de linksbuitenpositie. Nou, er bestaat de kans dat hij niet heel graag mee verdedigt. Ligt daar een kans voor Ajax? Nou ja, dat heb ik wel aangegeven. Dat uh, waarschijnlijk Gutsen zal spelen aan de linkerkant. En dat uh, heb ik ook tegen Van Rijn gezegd. Ja, die vindt het niet leuk om uh, achter zijn tegenstander aan te lopen. Dus wat zij doen met Smeltsen natuurlijk aan de linkerkant. achter uh, dan moet Tobias achteraan. Dat zal hij moeten doen uh, met Guts. Zijn er nog meer zwaktes van Dortmund die je met ons wil delen? Nou oké, okay. zij spelen heel offensief en dan gaan ze met gekken eruit en dat is hun kracht ook. Maar dat, daar ligt ook natuurlijk hun zwakte dat ze daarna heel veel ruimte weggeven. Nou, daar moeten wij uh, van uh, kunnen profiteren. Nou nog één vraagje. Uh, de laatste Europese wedstrijd van jullie was op Paul Trafford. Toen hadden de spelers eigenlijk niet eens echt door dat ze Manchester United konden pakken. Uh, heb je de jongens nog eigenlijk wat kunnen bijbrengen in de aanloop naar deze wedstrijd? Van pak door op het moment dat het er is. Ja, maar je moet in eerste instantie van, je, van jezelf uitgaan. Natuurlijk heb je respect voor de tegenstander. Maar je moet wel het veld opstappen om iets te laten zien. En als je, je voelt vanzelf in de wedstrijd of er wat valt te halen. Nou, dat, dat zie je meestal al na 10 minuten. Nou, dat wil ik zien. We gaan kijken of hij dat ook inderdaad te zien krijgt. Dit jonge Ajax kan laten zien waar het Europees gezien staat. We gaan naar Dortmund. Naar onze verslaggevers ter plekke Ronald van der Geer en Bar Stichler. Een goedenavond vanuit het Westfalenstadion waar dit Champions League seizoen begint. Voor de enige Nederlandse deelnemer Ajax. In een loodzware groep die louter uit kampioenen bestaat. Want dat is natuurlijk al meermalen gezegd. Dortmund, Manchester City, Real Madrid en Ajax. Allemaal kampioen geworden afgelopen seizoen. Een loodzware groep waar Ajax zich dan maar moet wapenen in deze eerste uitwedstrijd in Duitsland. Tegen de tegenstander. Die, en dat is in Dortmund eigenlijk al een tijdje de discussie geweest. Moet je nou met Gutsen en Royce spelen of met een van de twee dus besloten heeft om het maar allebei te doen. En Gutsen en Royce. Twee van de, nou ja, laten we zeggen, talentvolle jongsters van het Duitse voetbal. Onderschat Dortmund niet voor het geval u daar nog over nadacht om dat wel te doen. We zitten bij deze selectie een flinke handvol Duitse internationals die actief waren op het afgelopen Europees kampioenschap tel daarbij op een handvol Poolse internationals waarbij Lewandowski en Blasikowski bepaald niet de minste zijn. De ervaring van bijvoorbeeld Keel op het middenveld, ook een oud international, dan mag je eigenlijk al uh, aannemen dat dit een elftal is dat uh, sterk is. Zo niet te sterk wou ik al zeggen, maar dat is misschien wel heel vroeg om nu al uh, te gaan schieten. Maar normaal gesproken is Ajax de underdog in deze... En laten we maar zeggen, daar kan je ook je voordeel mee doen. Want de meeste ervaring bij Ajax staat op het middenveld. Is 32 jaar, heet Christian Paulsen. Is kort voor deze competitie aangetrokken. Heeft een reis door Europa achter de rug. Is daar eigenlijk nog altijd mee bezig. Onder meer in de Bundesliga gespeeld. Maar ook bij Sevilla, bij Liverpool. En in een Bundesliga bij Schalke. Hij is er. Om straks het tempo aan te geven. om ja, de controle te houden. over de jonge, dartelende honden. van Frank de Boer. Want jong dat zijn ze. en zeker niet al te ervaren. We zullen alle namen nog maar een keer doornemen. terwijl de tos op dit moment plaatsvindt. Vermeer, Van Rijn, Al de Wereld. Mooi Blind, Siem de Jong. genoemde Palsen, Erikse, Sana, Babel en Boerrichter. Ja, laten we zeggen dat Babel. ondanks zijn toch nog altijd jeugdige leeftijd. van zeg ik even uit mijn hoofd: 24 jaar. 25. Uh, dat hij uh, uh, ja, natuurlijk ook meetelt. Heeft het een en ander meegemaakt. En heeft ook wel eens gespeeld op het niveau, Borussia Dortmund. Met uh, Hoffenheim in uh, de Bundesliga. En heeft natuurlijk ook wel wat interlands weg. De, spoel, de spelers, de ploegen stellen uh, zich op. De scheidsrechter heeft uh, de aftrap uh, gegeven aan Borussia Dortmund. Ajax heeft logischerwijs dan uh, mogen kiezen waar men wil staan. Men uh, begint om te spelen richting die. Eerder al door Bas genoemde gele muur. Oftewel de grote, de harde kern van Borussia Dortmund. En de Ajax-supporters zijn dan in de rug van het elftal van Frank de Boer. Het gezang is uh, schoon, beeldschoon. Prachtig om te horen waar de sfeer in het Westfalenstadion werkelijk fenomenaal is. Als uh, de aftrap zo ongeveer nu kan gaan plaatsvinden. Die komt dus van Dortmund als de Italiaanse scheidsrechter het teken heeft gekregen dat het mag. Dan wordt dit Champions League seizoen serieus in gang geschoten. en Dat is dan nu gebeurd. Ajax stormt meteen met twee, drie spelers naar voren. Er komt een diepe bal van Dortmund naar de rechterkant. Dat wordt eigenlijk vrij makkelijk verdedigd. Basikowski komt niet bij de bal. Blind komt de bal over de zijlijn. Een ingooi voor Dortmund. Piszczek gooit. Maar daar is de eerste onderschepping van Ajax. Van de Boerrichter. Lange bal overigens op het hoofd van Hummels. Die dan weer inlevert. Levert Halfweg de helft van Ajax bij Palsen. Maar Palsen levert op zijn beurt weer in bij Kundogan. Daar kan de eerste voorzet komen van Brucia Dortmund vanaf de rechterkant. Nee, het wordt een combinatie. Gutsen, eerste balbezit. Combinatie. En dan glijdt hij uit op de rand van het strafstopgebied. En kan al de wereld voor opruiming zorgen. En via Sanaa is Ajax dan uit te zorgen. Sterker nog, er kan gedacht worden aan iets van een counter via Babel. Het lukt uiteindelijk niet. Brucia Dortmund neemt het balbezit weer over. Maar zo zag je eventjes de klasse in die korte combinatie op de rand van het strafstopgebied van Ajax. Van, met name Gutsen. Gutsen, daar is hij weer. Steekballetje valt er door. Lewandowski bijna bij de bal. Maar hij neemt hem net niet goed. Mee. Daar komt Roos nog vanaf de zijkant. Maar die kan hem ook net niet meer meekrijgen. Zou denk ik spel hebben gestaan als hij de bal zou hebben aangeraakt. Maar dat deed hij niet. En zo is het eigenlijk al in het begin van het duel twee keer dreigend. Aan die kant voor dat doel van Vermeer. En zal maar moeten hopen dat het rustig blijft. En dat het met name die eerste stormachtige fase waarin dus eigenlijk de wedstrijd zich nu al bevindt. Zonder al te veel kleurscheuren wordt doorstaan. Dat is natuurlijk ook de reden dat Babel speelt. Want ja, die raakt toch over het algemeen niet zo gauw in paniek. Geldt Ook voor Paulsen die heb je nodig... In wedstrijden als deze. Ajax heeft de bal via Babel ter hoogte van de middenlijn. Dan nou gaat Boerrichter diep. Babel draait weg naar de zijkant. Ook Blind komt zich ermee bemoeien. Dan nou lopen Babel en Blind elkaar eigenlijk een beetje in de weg. En kunnen de Duitsers weer overnemen. Met Gutsen Die wacht rustig op assistentie. Die komt wel van achteruit van Piszczek. Alleen de Poolse International is wat onzorgvuldig in de passing. Bal over de zijlijn gegaan en inmiddels de ingooi aan de linkerkant alweer genomen. Door Ajax, door Moisander en balbezit voor Polsen. Die dus even terugzakt in zijn laatste linie. Moijsander aanspeelt. Eriksen in de as halverwege de Ajax-helft weer terug naar Polsen. En Polsen dan naar Moisander die zich even ophoudt aan de linkerkant. Daar staat ook blind ja, dat is wel heel dichtbij. Kapt even Gutsen uit en zoekt vervolgens Palsen. Natuurlijk het vroege druk zetten van Borussia Dortmund. Brengt uiteindelijk uh, niets voor Dortmund. Ja, een ingooi van Ajax. Omdat Blind de bal wilde spelen richting Boerichter aan de linkerkant. En daar zat dan een uh, Duits been tussen. Nu levert Blind in en kan Borussia Dortmund voorwaarts. Slechte bal van Blind, zomaar ingeleverd. Blasikowski is er door. Die is er langs. Ook bij Blind gaat de voorzet komen vanaf de rechterkant. Drie spitsen voor het doel. En de bal komt op het hoofd van een van de verdedigers van Ajax. Dat lijkt me Van Rijn, die de bal achterwaarts wegkopt En dat is maar goed ook. Want er stond er nog één in zijn rug. En zo uh, gooit, maar dat hadden we al eerder gezegd. En de wedstrijd is toch echt pas een paar minuten oud. Borussia Dortmund de drukker vol volop. In dit immense Westfalenstadion waar Ajax het uh, moeilijk heeft. Maar toch ook wel een beetje met zichzelf. En misschien wel wat geïnconeerd is door de omstandigheden in het begin van dit duel. Nogal wat kleine schordigheden gezien. En die moeten er echt uit. Wil je in deze wedstrijd het uh, idee krijgen dat je hier iets kan meenemen. Ja, mocht je vorig jaar nog zijn. Toen was iedereen nog een jaartje jonger. Toen in Bernabeu. Toen was het allemaal nog mooi. Toen was het leuk om te zien. Overigens nu een aardige bal van Eriksen. Bedoeld voor Boerrichter. Ja, die kan wel aannemen. Halverwege de helft van Borussia Dortmund. Maar wordt uiteindelijk ook verdedigd. Een snelle spelhervatting van Weidenfeller. Nee, Vorig jaar toen hebben we het over genieten gehad. en Een mooie, mooie affiche en een leuk grote wedstrijd. Nu moet je gewoon aan de bak in de Champions League. En gewoon je niet meer laten imponeren door ja, toch deze prachtige omgeving. Balbezit weer voor Borussia Dortmund. Dat als een wervelwind keer gaat op eigen veld in die beginfase. Misschien dat Ajax de eerste storm van Dortmund. Dat moet kunnen doorstaan en daarna aan voetballen toe kan komen. Ik heb ook het idee dat Dortmund razendsnel een goal zal willen maken in deze wedstrijd. En ook van niet de afwachtende houding inneemt. Nee, het initiatief ken het meer heeft de bal aan zijn voet en kijkt en zoekt en vindt uiteindelijk Palsen. Vier minuten gespeeld, bal gaat terug naar de keeper. Een Beetje link van Palsen tussen twee tegenstanders door. Fluitconcertje zal ook voor Palsen zijn. We zeiden al, hij speelde bij Schalke, de grote rivaal. onderschept de paas van Ajax van achteruit van Alderweren. Die komt voor de voeten van Blazikowski. Die gaat door het centrum lopen, zoekt contact met bijvoorbeeld zijn landgenoot Lewandowski. Maar dat contact komt er niet Ajax had het doorzien. En heeft via Eriksen en Boerrichter de bal weer terug. Zwarte bal van Eriksen, ook weer net een metertje voor de man... En daar lijkt de Boerrichter dan niet op te rekenen. De bal gaat over de zijlijn en Dortmund heeft de bal weer terug. Ik denk als je van de eerste 4,5 minuut van deze wedstrijd een percentage in beeld gaat brengen... dan wel op de radio laat horen van balbezit dat Dortmund 75% balbezit heeft. Nu ook op uh, eigen helft. De centrale verdedigers, Subotic en uh, Hummel spelen elkaar de bal toe. Uiteindelijk wordt uh, op links de diepte gezocht. Dat is uh, Smeltzer, maar uh, Smeltzer krijgt die bal niet precies en goed en juist aangespeeld. Wel gaat over de zijlijnen, dus mag Ricardo van Rijn nu halverwege zijn eigen helft gaan ingooien aan de rechterkant. Sana komt te uitzakken, ook Babel, die twee combineren vervolgens ook. Maar dan wil Sana zo snel handelen dat er alweer een Duits been tussen zit. En Ajax eigenlijk weer gedwongen wordt om de weg terug te bewandelen richting Kenneth Vermeer. Die gaat Blind in de problemen brengen, want Blind wordt nu aan de linkerkant opgejaagd. Komt er in elk geval wel uit met een bal naar voren. Op de benen van Subotic en dat gebeurt de tweede keer weer. En dan kan Borussia Dortmund gaan aanvallen via Kundogan met kutsen vlak voor het strafschopgebied. Nou daar is het dan zo vol dat Ajax de bal kan veroveren. Maar niet meer dan dat. Snel weer inleveren bij de tegenstander en nu Blasikowski. Vanaf de rechterkant voorzet wordt eigenlijk makkelijk weggekoppeld door de Ajax verdediging. En opgevangen dan weer door Eriksen. Eriksen Babel die staat nog 10 meter voor de middenlijn. Moet nu de bal terugpasen op zijn linksbek. Dat is Deliblin zoals u weet. Dan gaat de bal naar het centrum via Moisander. En uiteindelijk naar Christian Paulsen. Zo kan je zeggen dat Ajax weliswaar het gevoel heeft dat het op 5,5 minuten onder druk staat. Maar dat er voorlopig nog niet echt de grote kansen voor Dortmund zijn geweest dat Ajax daar de deur op slot heeft gehouden. Voor de zoveelste keer gaat er een bal naar voren die in dit geval net onhandig op het achterwerk van Boerrichter ploft. Bovendien blijkt hij buitenspel te hebben gestaan. En dan is de bal eigenlijk dubbel en dwars voor Dortmund. Dan zien we de centrale verdedigers in beeld. Dat was eigenlijk nog niet gebeurd. Super een Servische speler type Morenaar, Slager zoals u wilt en Hummels... Duitse International is er, uh, is de andere. Dat zijn toch ook niet types waar je zomaar voorbij loopt? Hummels, kennen we nog van het WK. EK, die gaat een stukje lopen met de bal. Dan kan hij als hij in de buurt van de doel komt nog aardig schieten ook. Nu komt de bal via de linkerkant van het veld. Maar is er een onderschepping van Ajax dat misschien eens een keer kan gaan uitbreken met Sana. Sana steekt de middenlijn over. Aan de rechterkant speelt Babel aan. Die met uh, het gezicht naar de goal gaat. De bal breed kan leggen op Eriksen. Dan is dat net niet goed genoeg. Waardoor Eriksen richting de linkerkant eerst achter die bal aan moet. Dat had uh, misschien wel wat meer kunnen opleveren als uh, Babel. Wat nauwkeuriger was geweest. Nu uh, Boerrichter aan de linkerkant op avontuur. Maar met handen en voeten. En die handen. Zitten met name in de rug van Piscek. Rechtsachter van Borussia Dortmund zijn directe tegenstander. En de scheidsrechter, de Italiaan vanavond, Takia Vento, heeft dat gezien en geeft Borussia Dortmund vlak voor de eigen harde kern een vrije trap. Een vrije trap die genomen gaat worden door een van de centrale verdedigers, Subotic, die jaren in België speelde. Maar vorig jaar overstak richting Borussia Dortmund. De gelijk kampioen werd met dit elftal en de beker won ten koste van Bayern München twee keer. Dit Borussia Dortmund heeft inmiddels alweer weer bal balbezit op Ajax helft met Lewandowski, de Poolse spits. Ja, die heeft zich even laten zakken. Hij komt nu het van de middenlijn en uit levert de bal bij Subotic in. Dan gaat hij weer breed naar Hummels. Het Dortmund in de middencirkel de bal na ruim 7 minuten. 0-0 stand. Ajax heeft zo eens een keer op de helft van de tegenstander gewaagd. Nu komt er een diepe bal waar Royce wel naartoe wil. Dat is de kleinste denk ik ongeveer van het veld. Die moet dan met zijn hoofd bij de bal in de buurt zien te komen. Dat mislukt uiteraard. En die bal schiet door. Vermeer heeft alweer gegooid. En de bal ligt voor de voeten van de verdedigers van Ajax. In dit geval voor de voeten van Moisander. Moisander naar al de, wereld, al de wereld naar Simon de Jong die de bal maar komt halen. De blijvende van Dorp nu 3 4 5 6 op de helft van de Ajax staan. Alleen de laatste lijn, de vier verdedigers niet dat de ruimte om rustig op te bouwen er eigenlijk niet is. Via pauze moet de bal dan weer terug naar Mooi Zander. Die krijgt dan weer bezoek van Gutsen. Gaat er weer een balletje tussendoor naar de Jong. Gaat hij weer terug naar Paulsen. Halverwege de Ajax-helft. En dan moet je het maar een keer met een lange bal proberen. En die komt terecht bij Boerrichter. Boerrichter naar Blind. Dan gaat Boerrichter wat naar binnen. Wordt aangespeeld door Blind. Draait even om zijn as. Maar gaat dan toch weer terug naar Paulsen. Die hem nu wel probeert achter de laatste linie te leggen. Daar waar Staan zich ophoudt. Ja Dan moet die bal wel eerst over Hummels heen. Dat lukt niet. Hummels kopt de bal wel weer terug in Ajax-balbezit. En nu is Van Rijn meegekomen. Aan de rechterkant de hoogte van het Sasselgebied van Borussia Dortmund. Drijft hij wat met de bal, loopt wat, moet eigenlijk terug omdat hij opgejaagd wordt door Royce. En Royce verovert hem dan kinderlijk eenvoudig de bal. En nu zijn er wat van Ajax voor de bal en zou er dus een uitbraak kunnen komen van Borussia Dortmund. Maar is het nuttige werk eigenlijk van Alderwereld die ervoor zorgt dat Lewandowski, die dan even verbindingsspeler is, zodanig opgejaagd wordt dat hij geen kant op kan. De bal uiteindelijk wel via Alderwereld over de zijlijn. Maar nu is Ajax wel weer in positie. Negen minuten inmiddels gespeeld. Het stormt, het waait. En met name toch een Duits windje op, uh, in dit uh, stadion. Maar het is nog 0-0. Ja, maar het begon bij wijze van spreken met windkracht 7. En het is geen 8 geworden. Dat mag Ajax uh, zichzelf als hard onder drie meegeven. Dat het wel uh, wat beter in de wedstrijd zit eigenlijk. En wat makkelijker voetbalt nu met blind... Die wel heel veel ruimte krijgt nu om weg te lopen met Blasikowski. En dat de bal breed geeft, waarom loop je dan niet door? Daar was de ruimte voor. Via Sim de Jong gaat het dan naar de andere kant. Want ook daar ligt wat ruimte bij Van Rijn. Die nu 10 meter over de middenlijn staat. Contact ook met Sana. Dan gaat de bal langs. Kort driehoekje van Dortmund zorgt ervoor dat de linksback daar de bal eigenlijk vrij makkelijk krijgt. En via Keel, de aanvoerder. 32 jaar ervaren speler. Oud-International. Kan de aanval dan verder gaan. Linkerkant gezocht. Lewandowski die, uh, is aan de bal. En wat wil hij dan eigenlijk? Die wil schieten uit een onmogelijke hoek. Ja, het is eigenlijk niet echt een schot. Hij staat bijna op de achterlijn. En als je hem er op die manier in krijgt, dan uh, heet je volgens mij gewoon Jan Keulemans. Ja, of, dat kan of Josie niet... Elty door. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, kan dat ook. Maar dan moet meer wel los van die paal gaan staan. Ja, hij schiet hem uh, voorlangs. Het was een soort mislukte voorzet uiteindelijk. Niet heel gevaarlijk. een ingooi voor Ajax aan de andere kant. Dat gaat uh, Danny Blind doen. Danny Blind uh, gooit richting uh, Boerricht. Dat is een hele slappe kopbal, want die komt uiteindelijk tot niemand. Ja, dan kan Pos, Pos de bal wel weer opvangen. Maar dan brengt Dortmund de bal weer terug en maakt uh, Mooijzander vervolgens een overtreding op Gutsen. Nee, Gutsen maakt een overtreding op Moysander. Ik heb dat anders gezien, de Duitse supporters ook, maar de scheidsrechter niet. En die uh, besliste ten slotte Eriksen met het balbezit. Nee, net niet tot bij boerichter aan de linkerkant. Die is allemaal wat onzorgvuldig, misschien toch ook wel wat nerveus en soms ook wat te gehaast. Maar uh, Ajax uh, ja, komt wel wat meer op de helft van Borussia Dortmund. Dat is een uh, conclusie die we na iets meer dan 10 minuten uh, toch wel kunnen trekken. Als de centrale verdedigers van Borussia Dortmund de bal uh, rondspelen. Subotic uiteindelijk eventjes naar uh, Gundogan. Jongen van uh, de club. Jongen uh, die uh, gekozen heeft overigens ondanks de Turkse roots om te spelen voor het uh, Duitse elftal. Maakt hem niet populair in uh, Turkije. Nu verliest hij de bal. En is er ook een overtreding gemaakt op Blasikowski. Nee, de bal is gewoon over de zijlijn geweest. Blind gaat uh, ingooien. Nou, nogmaals elf minuten gespeeld. Borussia Dortmund de Ajax. Kent een 0-0 tussenstand. Nog één dingetje over die Kundogan, dat is leuk. Die is geboren in Gelsenkirchen. En daar heeft hij nog bij Schalke even in de Jeugd gespeeld. En daar zeiden ze, nou vind je eigenlijk niet goed genoeg. Toen is hij met een aantal kleine clubjes aan de gang geweest. En toen hij uitgestoeid was, toen is hij hier geland. En ja, dat vinden ze toch in de, het blauwe dorp hier een kilometer of twintig verderop. Dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Niet echt leuk. Balbe zit voor Ajax rechterkant. Sana die struikelt over zijn eigen benen. Daar waar hij had gehoopt dat de scheidsrechter een overtreding zou hebben gezien. Maar dat zag je niet. En dan gaat de bal weer breed en uh, krijgt Subuticum. En daar komt dus Kundokan in beeld. Oei, foutje, bal kwijt aan Babel. En daar komt de kans voor Ajax aan. Babel moet het nu eigenlijk zelf doen of is er steun die is. Eriksen, die gaat scoren! Die gaat niet scoren! Goeiedag, wat een kans voor Ajax, voor Christian Eriksen. Het wordt uiteindelijk een hoekschop. Maar Babel die uh, de bal dus afpikt van Kundokan. Dit vonden ze bij Schalke dan wel weer leuk. Ja, <laughs> dat weet ik wel zeker. Weet ik maar wel zeker. Eriksen moet hem er wel even intikken zeg. Goedemorgen. Ja, het is Weidenfeller, De doelman van de Borussia Dortmund. Die we nog niet hadden hoeven noemen. 32-jarige doelman. Die uh, met uh, armen en benen die inzet van dichtbij van Eriksen in de weg ligt. Inmiddels uh, heeft Ajax weerbal bezit. Want die corner is natuurlijk genomen. Wordt er op goal geschoten door aanvoerder uh, Siem de Jong. Als die uh, corner genomen is vanaf de linkerkant. En via een aantal schijven uiteindelijk bij de Jong komt. Maar dat is een makkelijke opraper voor uh, die doelman Weidenfeller. De doelman dus van Borussia Dortmund. Hier in Dortmund opvolger van Jens Lehmann, Die we natuurlijk nog kennen van onder meer 2002. Die wedstrijd tegen Feyenoord. Balbezit weer voor Borussia Dortmund. En uh, Sumo Tic, de verdediger. De centrale verdediger. Rukt een stukje op. Nou, Gundogan die zal geleerd hebben. Steekt de bal nu wel heel aardig. In het schatsoepgebied op Kutse. En die krijgt ook een 1 op 1 kans. Maar dan met keeper van Ajax voor meer, Maar ook voor meer staat in dit geval zijn mannetje. Hij wimt zich los, Gutsen. Ik dacht van moois ander. En staat ineens met een hele simpele beweging. Oog in oog met Vermeer. moet snel handelen. Maar Vermeer handelt eigenlijk sneller en keert die bal. Zo hebben we twee mooie momenten gehad in korte tijd. En is de Duitse ploeg weer weg via Piszczek. Dat is eigenlijk een middenvelder, maar die staat al een tijdje rechtsbek. Die is doorgelopen, kan de bal op de kop van het strafvolverblieft langs. zijn tegenstander kappen, maar schiet dan heel slap in de handen van Vermeer. Dat mag je geen kans noemen. Maar die van zo even, van Götze, dus wel. Wat dat betreft staat het dan in echte kansen 1-1 voor het gemak. Waarbij dus de aantekening geldt dat Ajax hem wel heel erg kreeg aangeboden naar die fout van Kundogan. Maar het is nog 0-0 voor de duidelijkheid na een klein kwartier in een sfeervol Westfalenstadion in Dortmund. Waar Siem de Jong, de aanvoerder, de bal heeft gehoord van de middellijn en kiest voor de linkerkant. Blind terug. Dat kan naar Mooi Zander. Die geeft de bal dan breed aan al de wereld. Dat kan ook. En nou laat Dortmund zich wat meer dan in het begin zakken. Komt er dan wat ruimte voor Ajax om wat verder te komen? Eriksen, Babel, de combinatie op 35 meter van het doel. samen gezocht aan de rechterkant van het veld. Die staat op de rand van het strafschopgebied.